Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben weer een temperatuurrecord te pakken. Vorige maand was het wereldwijd gemiddeld 16,66 graden. Daarmee is het de warmste maand juni ooit gemeten. Wij hebben daar eigenlijk maar weinig van gemerkt... zegt deze klimaatwetenschapper van het KNMI. Nee, juni was in Nederland eigenlijk uh, relatief koel. Cool. Uh, ietsje koeler dan het langjarig gemiddelde. Uh, alleen de laatste week was relatief warm. Maar ja, Nederland is natuurlijk maar een, een postzegeltje op de wereldkaart. Dus wereldwijd, en met name ook de oceanen, waren juist record Dat zorgt op meerdere plekken voor extreem weer. Hittegolven in delen van Canada en Amerika bijvoorbeeld. En een orkaan in de Cariben die voor de tijd van het jaar... extreem. Is. In het asielzoekerscentrum in het Brabantse Gilzen is zondagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is behandeld in het ziekenhuis. De politie weet niet of het slachtoffer een bewoner is of een medewerker. Niemand is opgepakt voor de steekpartij in het AZC in Gilzen.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 Uh, en dus is de Amerikaanse justitie nog eens even goed gaan kijken in de zaak... en die concludeerde dat Boon dus niet heeft gedaan wat toen was beloofd. En er komt daarom nog dik 240 miljoen dollar boete bij. Het Rode Kruis heeft tot nu toe een miljoen boodschappenkaarten uitgedeeld. Daarmee worden mensen geholpen die bijvoorbeeld te veel verdienen... voor toegang tot de voedselbank, maar toch niet rond kunnen komen. De boodschappenkaart is een kaart van 21,50 euro... waarmee mensen wekelijks uh, gevarieerd eten en drinken kunnen kopen...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 Wat een gezelligheid. zaterdag. Het, he? het is, het, is uh, het ritme van de regen. He? Daar zouden we ja. mee beginnen van Rob ten Heijs, maar. Het is dramatisch. Het, het ik, uh, <laughs> ik kwam hierheen en ik zat direct natuurlijk in de, in de regen. Ja, jij dus, kwam uh, uh, uh, redelijk nat aan. Ja, zeker. Ja. Maar je moet een beetje marsel hebben. Want, uh, maar het, het is natuurlijk verschrikkelijk. Die, uh, die, uh, ja, uh, wat het weer. schijnt voor volgende Als week. Als jij dit jaar met een, uh, een strandpaviljoen begonnen bent... dan uh, ja... Ik weet ja. niet, over zeven weken is het september, uh, Ger. ja.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 Oh, o, o, Met mijn hond of op het strand? Oh, okay, dan met, met mol, nee. ik eet al met een mol. Nee, ik loop elke morgen een uur uh, over het strand met, met, met, met de hond. Nou, dat doe je goed. Of, ja, of, of de is, hond met jou.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 ja, sowieso. Maar, Dat sowieso. Uh, hebben we ook uh, nog een leuke Zanders onderwerpen? Marja is uh, degene die. Ja, Marja uh, de komt techniek doen. Techniek en techniek. muziek, dus daar gaan we straks uh, lekker naar luisteren. Precies. Nou, we hebben hier de Zanders en we hebben uh, Rob de Rob, Graaf. Rob de Graaf is er ook nog. En Rob, Rob heeft een uh, programma samengesteld waarin uh, een aantal uh, zaken die uh, in Zandvoort uh, uh, gaande Spelen, zijn ja. uh, worden, worden behandeld. Ja, In ieder geval gaan we het hebben over de Street Art tentoonstelling, die is uh, gisteren geopend. Ja. Uh, grote belangstelling, zag ik, uh, Rob. Klopt, hè? Ja. En uh, uh, je kon meelopen... Je Pak je kon, microfoon er even uh, bij, Rob. Uh, je kon van uh, uh, uh, drie tot vijf meelopen... En, en toen was er nog iets in, de, in, de, in het museum zelf. Hè? Ja, de klopt, opening. klopt. En, heb, je, heb je ook meegelopen? Nee, ik heb nee, niet ja? meegelopen. Oh, nee. okay. nou, maar goed, die al mensen hebben het al gezien... natuurlijk, de kippentrap en... Uh, het is wel heel mooi. Ja, ja het, is het is prachtig. absoluut. Ja, ja. Wat ik heel mooi vind was die uh, meeuwen op uh, de ja. oude bronzen. Ja, dat heb ik gezien. Ja, leuk hè? Zo, dat ding ja. zeggen. Hey, ja, dat jongen. spreekt er echt uit. Dat jammer, ja. jammer, jammer dat die aan de achterkant zit. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat dat je, maar he? goed, aan de voorkant komt niet, want dan zit die trap en zo natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar nah, die andere dingen op, op de boulevard <coughs> en ook geweldig die mussen. Absoluut, het uh, is gewoon een aanwinst. Ja, zeker een aanwinst. Dat Absoluut. Is, uh, ja, en deze, die blijven die nou, uh, zeg maar, buiten, uh, zi blijven zichtbaar? Volgens mij wel. Ja, ja. we gaan het er niet meer nee, afhalen. afhalen. Nee, daar nee. Nee, zit zoveel werk in, dat ja, uh, mag je ja. eigenlijk niet verlangen. Nee, dat begrijp gaat. ik. niet. Hey, en, en uh, jij ja, ja, was gisteren wel bij in het museum, neem ik aan? Nee, ik ben niet oh, bij het museum niet geweest, helaas. Nee, ik ben nergens geweest. Oh, oké, okay, maakt Bij mij heeft voetbal uh, de, de jij bent, gedomineerd. Ja ja, ja. ja, ja, jij bent wel vrijwilliger van het museum, Nee, ook niet. Oh, dat dacht ik? Nee hoor, nee, nee, Hans, nee. Oh, dat is, ben ik verkeerd geïnformeerd. Ik oh denk, uh, ja. Ik denk, je gaat allemaal leuke dingen doen, dus uh, voor het museum uh, aan de gang. Nee, een goede vriend van mij, Maarten Koper, is wel... Uh, ja, Maarten, ja. Die is, uh, die nou, niet vrijwilliger, de... maar die is bestuurser. Maar die is bestuurder. Ja, ja, dat weet ja, ik. Maar is goed is ook vrijwilliger, ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Ben je ook naar Broers Prins hier geweest? Net of nee, nee, ik ben ooit één keer met, uh, met uh, Peter van den Boogaard ja? geweest in het Goffert, waar ze nu ook weer waren. Ja, dat, dat weet ik. Ja, en uh, ja. daar was Maarten uiteraard ook. Ja, klopt. Ja. Dus, Op dezelfde ja, dag dat ik er ook ja, was. Was er ook? Ja, was jij er ja, ook? Ja, maar niet oh, Maarten. Maar nou, het, de menigte heb ik ze je niet gezien. Nou ja, het is, uh, ik heb nog naar hem gezocht, maar... Uh, dat kan niet. Ver voorin. 60.000 mannen. Ja, <laughs> ja. Of mensen. Maar uh, hij stond inderdaad helemaal voorin. Met Altijd. De van de ja, Altijd. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, het maakt verder niet te blijven. Je kan alles zien natuurlijk op die grote schermen. En het zo. wordt een geweldig uh, concert. Weer drie uur lang. Kort voor acht op. Uh, Kort voor elf eraf. Knap hoor. 74 jaar ja. en ja. Ga gaat, gaat maar door. Ongelooflijk. Oh, maar ja, dan, dan, uh, er zijn er natuurlijk altijd... Uh, als je de Stones ziet, als je Mick Jagger ziet... Die is, die, ja, die is 81. Die is 81. Die ja, ja, ja, in het ja, veld. Ja, ja, ja. ja hetzelfde <laughs> met uh, Paul McCartney. Die is 82. Ja, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Gasten hebben een... een, een Enorme conditie. Ja, dat moet daar ja. zo, want anders uh, houdt niet vol. En natuurlijk Taylor Swift, hè? Deze, de, uh, ja, ik ja dat ik heb je een beetje gevolgd, gevolgd ik ben, Ja, ik heb het wel gevolgd, maar ik, ik ben er geen liefhebber van. Uh, nou, ja, ik vind het wel een hele leuke liefhebber. Ben jij een Swift nou, Swift, die vind ik oh, wel... Heb je armbandjes? Ja, je ja, armbandjes. Je armbandjes, ja, ja, een ja. armbandjes. <laughs> die heb je de hele week in elkaar Nee, nee Ik heb er op mijn rug getatoeëerd. <laughs> ja, nou, ja. Ik heb wel een paar beelden van die show gezien. Ja. Ze zet wel wat neer. Dat is, wat dat, heet. Ja, dat, dat ja wat het zeggen. is heel knap. Het is bijzonder knap. En het is natuurlijk een heel leuk meisje. Ja, absoluut. En, ja, absoluut. en uh, Het is echt zo'n meisje van, uh, van de straat, ja. weet je wel. Ja, nou ja. Denk ja. Waar iedereen mee wil. Dus een van de... En dan een donatie aan de, aan de voedselbank, ja, de Voedselbank. Ja, dat ja, ja. ja, is goed dat hoor. Ik ja. haar ook hoor. Ja, zeker. Ja, dat waren ja, bijzondere op, mensen. Het ja. enthousiasme van de mensen die erheen gingen, dat is wel, wel leuk om te zien. Inderdaad. Ik kan het ja. geen enthousiasme meer noemen. Ja, nou een ja, sorry. Uh, adoratie. Ja. Ja. ja, dat had je natuurlijk ja. in onze tijd. Uh, met Doem maar precies hetzelfde. Ja, ja. ja. Precies, ja. ja. ja. ja. Dus ja. Ja. wat dat betreft is er niet veel ja. veranderd. Ja. Maar dit is dan op een mondiaal niveau. Dit is mondiaal, zeggen. ja. Dat meisje is trouwens uh, uh, uh, miljardair. Ja, dat weet ik wel. Door Oog, al die ja. liedjes. Ja, ja. Nou, heb ik ooit een liedje gemaakt? Ja, even uh, uh, met Frank Paardenkoop. Ja, daar ook miljardair door geworden. Het grote piemolied. Dus uh, <laughs> ik zit te kijken op Spotify. Meer dan 1.1 miljoen keer gestreamd. Zo. Dus ik ben gaan zoeken. Ik denk, nou, dat moet toch wel wat op kunnen leveren. Ja, lijkt mij wel. Ja, op. dat is ook zo. Hey. Dus ik heb de platenmaatschappij gebeld. <laughs> en uh, we bellen u terug. Die gaan er achteruit. Nog, Nog niet gedaan. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Of nee, ik krijg. Nee. 4000 euro. Voor ja. een miljoen streams. Echt waar? Ja. Nou, oh, dat zou wel lekker zijn toch? Ja. ja, dat is wel een leuke vakantie. Ja, ja goed, absoluut. Ja. Nee, nee, een, en en dat deel ik dan met Frank. Ja, grappig. Ja, is, ja, nou, nou, ge goed. ja, gezellig. Is hey, Maya? ja. Hoe gaat het? We gaan, hebben we nog muziek in de aanbieding? ik zit de muziek op. Oh. Ik ga een zoeken. Oké, okay, maar ik kan het niet vinden. Nee? nee, anders haal je wat uit de normale... Ja, haal maar wat uit de... Uit de computer, ja. Uit de uit de computer. Uit. Ja. ja, we gaan even muziek draaien, want anders worden de mensen helemaal gek. <laughs> he, dan uh, haken ze af en uh, zo werkt dat inderdaad op de radio. He. Ja, daar moeten we mee uitkijken. Gewoon praat je pot. Uh, praat je pot is leuk. Uh, vandaag trouwens ja. uh, Grand Prix in Engeland, hè? Nou, is die is morgen, maar... Uh, kwalificatie. Ja, kwalificatie, uh, uh, kwalificatie vanmiddag om, uh, vier om vier uur. uur inderdaad, ja. Om inderdaad, om half een. Dan gaan ze eerst nog even de derde uh, vrije training doen. Precies. En dan op hier is de. Ja. Heb jij iets meegekregen hoe, hoe uh, Max daar uh, zeg maar ontvangen is? Want. Hij heeft natuurlijk dat gedoe gehad wat het ouder is met er is Norris. Ja, maar ze hebben samen uh, uh, een soort van persbericht uitge, oh, uitgevaardigd, okay. uh -huh. omdat het helemaal goed is. Ja? Ze, ja. Ja, ze, dus ze hebben wel in de gaten gehad van we moeten wel een klein beetje de rol uh, ja. uh, uh, vriendelijk houden. Ja, oké. Okay. Maar goed, die Engelsen kennen, die zijn natuurlijk ook vrij uh, fanatiek en chauvinistisch. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik denk wel dat hij uitgefloten zal worden daar, Max. Maar goed, daar uh, ja, ja, heeft ja. hij ook niet zoveel van. Dat, nee. uh, dat is duidelijk. Ik geloof niet. Wat dat betreft. Nou, dat, ik uitsluit, geloof dat, wel, ik. Nee. Nou, dat uitsluit er wel, ik denk ik. Stel je voor dat hij op het podium komt en hij komt op, dan wordt hij echt helemaal uitgefloten. Nou, kunnen we een wedje maken. Dat denk ja. het niet. Nee. Nee. Heb je al muziek Het is heel sportief. Nee. We gaan even lijken, jongens. Ja.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 Nou, dat doe je ook. Ik, vind, ik, vind, voetbal, ik vind voetbal niet leuk om daar te kijken. En wat doe je nou vanavond om 9 uur dan? Is, uh, ik, uh, wat denk je van net Netflix? Uh, ja, dat, maar daar wordt hij niet op uitgestonden. <lacht> maar je gaat gewoon niet kijken. Nee, ik ga niet kijken. Nee. <lacht> nou ja, nee, mijn, dat... mijn vrouw wil dan wel af en toe uh, kijken wat de stand is. Dat nou, ja. interesseert mij eigenlijk ook niet. Nee? Nee, nee ik vind het, uh, nou, het nou? niet boeiend. Totaal niet boeiend. Ja, ja, ik ben een even de in Nederland. Hij is, blij. Hij is gewoon een groter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 Ja, en? Ja, ik vind deze, deze tuter geen grote blij. Nee. Deze tuter is negatief. Ik vind een negatieve tutor. En ik schaam me kapot. Nou, als we straks, ja. als we straks, als we straks als we gaan winnen. Ik hoor het vanzelf wel. Nou ja, Weet je, Turkije als gaat Turkije, winnen, Turkije gaat winnen... Maar, dan, uh, als het stil blijft op straat, dan, dan heeft Nederland ja. gewonnen. Nou, Stamforders en, en, en Nederlanders kunnen natuurlijk ook lekker feest vieren. Nou ja, als je, wij wonen allebei in de halterstraat. Dus wat dat betreft ja, uh, ja. Uh, zijn we wel redelijk... Uh, ja. uh, in 88 kun je dat nog een in een Europees kampioen winnen? Ja, want toen had ik een snabbel, want ik deed toen drive-in shows. Okay. Toen had een drive-in show in Winterswijk, weet ik nog. Oh. En toen uh, waren al die mensen die, die liepen op de snelweg. En, ja, je, nou, ik, weet, ik wist niet wat er gebeurde. Ja, ik was er jongen. ook niet, want ik zat op een of andere boot of zo op de, op de, op de oceaan voor de krant. Oké. Okay. Ja, dus <laughs> ik heb er ook niks van meegekregen.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 Ze hebben een hoop uh, voor Ja, kunnen we muziek ja, draaien? Ik denk het. Ik denk het wel, wat ge geweldig. Nou, laten we horen. Maar...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 Ja, dit is, uh, dit is goede muziek, vind ik. Ja, wie was het ook weer, hè? Ja, dit was, uh, ja, dat was... dat was hem inderdaad. Wie? Lou Reed. Lou Reed. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, weet het je perfect van. day. Perfect day. Nou, dat is vandaag zeker is je het geval. dat niet samen met die gitarist gedaan? Hoe heet die? Uh, uh... Ah, ik hoor geen gitaar hier. Nee, maar dat had er wel bij moeten eigenlijk. <laughs> <laughs> nee, nou, laat me zitten ook. Nee, Lou Reed, goede, goede muziekus. Goede zeker, muzikus. zeker.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 Dat ze dat ook gaan doen, de gemeente. Uh, bijvoorbeeld camera toezicht bij de ja, flats. Bij de flats ja, ik weet allemaal. niet dat ze dat allemaal bij alle flats moeten doen, dat weet ja, ik ook niet. Weet ik ook niet. Maar, maar ik denk uh, dat je gelijk monnik gelijk, gelijk, gelijk kapt ja, dus overal. Ja, ja, en, en, en ze en, beginnen zelfs Hans, als het heeft begonnen breken om vijf uur al. Vijf uur bij pluspunt verzamelen. Ja, Naast de ja, ja, ja. ja. En dan uh, vanaf uh, uh, half vijf wordt daar uh, verzameld en er staat een.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 ja, er moet, moeten dingen gebeuren gewoon. En, uh, ja, ik, ik hoop dat de opknapbeur die er komt hè, voor ja. 23 miljoen euro, er komen ja. een paar jaar. Ze zijn, bezig, ja, ze zijn ja. al bezig. En, en ja, ze zijn al bezig aan de Kees-omstraat. Maar dat het in ieder geval gaat helpen. Absoluut. Dat de uitstraling van die wijk beter wordt. Ja. En uh, Met bomen erbij en speelplekken. En ja, en, dat en en, mensen gewoon weer het gevoel ja, hebben dat in een mooie wijk te wonen. Week, ja. ja, zeker, zeker, zeker. Dat is, uh, dat is heel hard naar nou. Ja, zeker, ja. En, en daar spant de politiek zich ook heel erg voor in. Ja, dat ja. geloof ik graag. En dan moeten eindelijk die, die rare stempels. Die, aan, aan, aan, ja. aan de, en die moeten ook een keer weg. Ja. Ik kan me herinneren, ik heb daar een stukje over. Ja, dat zijn we die, van, van, van, van die palen die, die de balkons omhoog houden. Ja, oh die staan, die, ja, ja, ja. We staan bij al die flats. Ja. En ik heb daar te uh, denk ik, een jaar geleden of zo. Uh, een stukje over gemaakt in de, voor de voor de Krant. En uh, toen had de pre het erover dat ze. Het uh, begin van het jaar, he, van het komende jaar, dat is begin dit jaar, mm -hmm. ja, dat ze dan wel wisten uh, uh, uh, wat ze eraan moesten doen en dat ze dan verd ja. verdwijnen. Maar het staat er nog steeds? Ja, het staat er nog steeds. Is, uh, ja, ja is jammer. Jazeker, ja. Ja. Ik ga ze weer bellen, want het is natuurlijk belachelijk. Dat zou ik zeker uh, doen. Ja, want het is, het is, het is, het is dan weer een half jaar later. Nou, misschien kun je ze nu oproepen om zich te melden. Ja, als de vreemde, vreemde daar iets over wil vertellen... dan zijn ze van harte uitgenodigd om hier naar de studio te bellen. Nummer staat op de website. Ja. Ja. Hé hey Hans, jij hebt <coughs> burgemeester uh, geïnterviewd. Ja, nou ja, dat ging natuurlijk niet alleen over deze steekpartij. Dat kwam wel even aan de orde, maar dat ging meer over uh, het geweld op het strand. Uh, de overlast van... De overlast van, uh, van uh, jongeren met uh, Marokkaanse roots. heb ik ook geschreven in de ja. Franse nieuwsblad. Het zijn natuurlijk niet alleen uh, nee, Marokkaanse niet. En Nederlanders. Maar, uh, uh, uh, ja, dat, en het ging <coughs> natuurlijk met name om uh, de, de aanval op uh, Niels Priester van, uh, van Mango's. Ja. De ja. eigenaar van Mango's die uit het niets eigenlijk in elkaar is geslagen. Uh, maar hij heeft niet alleen last gehad. Maar er zijn meer mensen die durven, ja. die durven eigenlijk gewoon niet meer uh, met, met warme dagen over die boulevard te lopen. En dat nee. is natuurlijk van de gekken.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 Uh, nou, dat is ook een kwestie van, van, van geld. En, uh, ja, dat, het, vo het voordeel in de zomer is dat ze nooit een campionnetje op hebben. Nee, dat is nee. waar. <laughs> ja, dat is... een bondkraag. Ja, ja dat, een ben bond ik graag. Graag. <laughs> dat ben ik met je eens, ja, inderdaad. Dus je, je kan ze eerder herkennen. Ja, dat is waar. Maar goed, ja. het is natuurlijk niet alleen...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 Het, ze konden gelokaliseerd worden. Ja, ze klopt. werden op een bepaald ogenblik opgewacht dat de trein aankwam. Ja, en ze werden ja, met dezelfde ja, vaart ja, ja, volkeren weer teruggestuurd. Ja, klopt, klopt, inderdaad. En ja. dat is nu natuurlijk heel moeilijk. En dat, dat, dat zegt David Molenburg ook. Ze komen met een e-bike, ze komen niet alleen naar de omgeving Amsterdam. Mm -hmm. Dat komt nee. overal vandaan. Ja. ja, plus nog een keer dat hij zegt dat uh, het niet alleen dat het niet alleen Amsterdam Nee, komen. precies. Dat He, ja. hij, hij legt gebiedsverboden op. En dat is aan mensen vanuit de bollenstreek tot. Tot Heemskerk en noem maar op. Ja, dus we komen komen niet, niet alleen meer uit Amsterdam. Nee, dus het is heel. moeilijk. Dan, dan kun je nog meer doen, want dan kun je ook de Amsterdamse politie erbij betrekken. Buurtvaders, dat hebben we toen ook ja. gedaan, hè? Ja, absoluut. Kan ik me herinneren, uh, want die kwamen toen ook naar stand voor. Ja. Dat heeft toen ook wel volgens mij een beetje geholpen. Ja, als je, als je een afgebakende groep hebt, is het makkelijker. Is het veel makkelijker hè? te controleren dan ja. dit. En, en, ja, en, en, en, en, en nu zitten ze dus in een app. En, uh, z, z, ja, er is hier... nu een straatroof geweest op het Ook? Ja, ook nog een keer. En, er en, ook nog uh, bij... eh, ja, er worden nu getuigen gezocht omdat om Ja, ja de, de, de, de, de, de, de, die twee jongens van 17 jaar uit Amsterdam. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja, ja. Nee, inderdaad. Dat is, uh, ja, het is allemaal treurig wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar goed... Uh, ik heb aan het einde van het gesprek gezegd uh, uh, dat we maar een slechte zoon moeten hebben. Want dan hebben we geen probleem. Nee nee, nou, nee, beetje... nee, nee, nee, dat zou ik ook weer niet willen. We niet. Nee, dat nee, we niet. Nee, ik weet dat David ja. Molenburg zijn uiterste best doet, maar het is heel lastig. Ja. Maar het is moeilijk, ja. je hebt de politie-eenheid de Hollands-Kust en, ja. en, en, en of Kennemerland kust en dat is een heel klein korst eigenlijk, Ja, hè? absoluut. Het is wel zo, hij kan, hij kan direct opschalen. Hij heeft een soort noodknop ook. Ja. En als hij dat doet, dan uh, staan er uh, direct uh, een hoop uh, politiewagens en uh, een eenheden absoluut. Staan hier. Maar een dan stukje... is eigenlijk het uh, ellende is al geschiet, natuurlijk. Dat ja, is het probleem. Laten we een stukje muziek... Ja, laten we dat met ja. te horen, jongens. Want... It's not time to make a change...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 En we gaan ook nog praten over Pride at the Beach. Ja. Dat komt er ook ja. aan. Het is het ja. einde van deze maand. Het is dus over drie weken al. Hè? Dus over drie weken. Ja. Het dat begint dat al uh, Jullie Maar we hebben nog een paar dingen in het voorprogramma. Hè. Ja, ja. Dus ook, uh, ja misschien lang, je daar, uh, uh, zullen we daarmee beginnen dan? Ja, hebben het voorprogramma. Nou, ik ben Fred Rooshart, theatermaker. Ja, Fred Rooshart. Ik had je ja. aangekondigd. Ja. <laughs> ja, Jij bent al langer, langer ja. ook. Kunstenaar. Nee hoor, theatermaker, kunstenaar. Ja, klopt. En ik ben ambassadeur van, de, van Pride at the Beach Amsterdam. Ik speel ook... Keizer Sissi, oftewel Ludwig II, dus de neef van Keizer en Sissi ja. die hier geweest is. Mm -hmm. En die ook gedichten allemaal maakt en schreef allemaal. Over die historie van Salzboort, wat een unieke badplaats is. we ze vergeten waar ik ook de wereld kom. Voor, eh, dan kom je in plekken zoals Honolulu was voor in december. En in New York, en dan laten ze al de pride zien van de hele wereld. Hè? En weet je welk het eerste filmpje inkomt? Amsterdam niet. nee. Zandvoort. Zandvoort. Met een, een drone gefilmd van bovenaf. Dan oh, ja? krijg je bouwers te zien, het circuit, de duinen, het stranden. Ja, ja, ja, en dan denk ja. ik, we zitten maar te zeuren over hoe lelijk die boulevard is. Het is een van de mooiste plekken die er zijn. Wauw, daar ja, ja, woon ja, ja, ja. nou, ik. Ja. Ik denk ik, we moeten meer van bovenaf kijken. Ja, meer ja. drones en dan gaan we ook misschien op Zandvoort. Ook ja, maar willen. die beelden natuurlijk met strand. Ja, en, en, ja, en, en de, is de zee. Ja, en de zee. Anders krijg je allemaal ja. steden te zien en, ja. en de vlaggen. Maar nu zie je echt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 wat we ook hebben, de 24ste, want de 28 en 29, de 30ste, begint de Pride in ja. bieden. Dan krijgen we zondag de kerkdienst. Dan hebben we daar de Bruns. dan is het een concert. En s'avonds is het vrouwenfeest. En maandag is natuurlijk de 29ste, dat is natuurlijk heel belangrijk, de Pride Walk. Pride walk hier langs de Pride uh, grote feest. We hopen een mooi weer voor. Ja, jaar was een het beetje windkracht zoveel, en dan moest het eventjes... plan B... was vorig jaar, hè? Het ja, was slecht. Het kan ja. Maar, was ook, maar, kan erin, ja. maar het, gelukkig was het... de animo kwam, maar mm -hmm. het was echt wel wat jammer. Het is ook ja. een horeca jammer, Niet moeilijk. mooi weer. Voor iedereen, ja. En, en dan de dertigste hebben we het kinderprogramma. Dus Aha. dat is bij het nu... Uh, bij de bibliotheek. Ja. Daar op het plein wordt het dan gedaan. Heel leuk Louis samen met de, ja. Louis met de scouting. plein met de scouting Maar gewoon die simpele oud-Hollandse spelletjes worden daar gedaan. Leuk. Want je moet het soms ook niet te moeilijk maken. Kinderen moeten komen, kinderen moeten zich vrij voelen en ouders die zich verbonden worden of door de LHBT mm. of de regenboog, wat ik het noem. Weet je, dat er ook geen belemmering is, dat iedereen nee, gelijk nee. is. En het heet ook het thema dit jaar is together, mm -hmm. dus samen. En het is altijd heel moeilijk. Wie ben je? Ben je LHBT of ben je heter of ben je homo? Nee, we zijn mensen. En ik denk als ja. we Turkeren zijn, dan is het voor iedereen duidelijk. Dan hoef je uh -huh. ook niet eenmaal een titel te hebben wie je nou bent. Uh -huh. Queer wordt er nu steeds genoemd. Ja, dat in de jaren 87 was voor ons een scheldwoord. Uh -huh. ja. En nu is het gewoon voor iedereen. Dus ja, we, ja. je moet er ook weer altijd aan wennen. Maar we zijn natuurlijk steeds al in Nederland met geen moorkop en geen weet je, dit? En dit zullen we ook aan moeten wennen. Uh -huh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 dat iedereen die omarmt. Maar ja. het is niet makkelijk om dat voor iedereen... Nee, want het is ook, het is ook de 24e juli... komt er ook een film in, de, in het Circus Theater. Ja. En het is uit het leven. En het is over de zelfdoding. Ja, ja, Under, ja. ja, uh, ja. En ja. het is heel veel. Het is schrikbarend veel. Ja, hoger dan hoger percentage. Hoger dan percentage. Sommige landen in Europa, zoals Oostenrijk... zijn erg hoog onder mm. de, uh, mm -hmm. de homoseksuelen, dus die zelf moet uh, doen... en uh, niet uitkomen... niet geaccepteerd worden in het dorp. Ja. En dan heb je deze is uitleven. Het is een prachtige film. Ja, ja. Ik heb heb je hem gezien al? Ja, in Aha. het uh, Roze Festival in de, de Westen Gasfabriek. Okay. En het is heel indrukwekkend... maar het is ook wel dat je denkt... Uh, ja, even om na je te, gaat denken. te denken. Je gaat erom ja. na te denken. Het ja, ja, ja, ja. is 24 juli... En het, uh, om 7 uur de deur open. ja nou, 7 tot half 10. En het is, uh, je kan daarna ook uh, een gesprek maar aangaan mm -hmm. En discussiëren. Het kost 15 euro. En alles op de website kun je volgen waar je oh, okay, doen. En het zou ja. doen. Docu het uh, documentaire is gemaakt door Henk Burger, een bekende. Uh -huh. Die heel veel prijzen gewoon hebben in binnen en buitenland uh -huh. van deze film. En het is ook niet dat hij nou okay. in Zandvoort komt. En, en donderdag hebben we altijd de maandagse regenboog.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 Omarmen, ja, dat is ja, het gewoon, ja, dat ja. is altijd weer zo. Denk, oh ja, nou ja. ja, Dat is ook even gezegd worden. Oké, okay, nou, ja. ik ga en, het toch bijna onder de brug maken. Naar ja, dus niet uh, ja, die ziet ja. Nou ja, die regenboog, en dan heb je zondag die brunch, heb ik dus over. Verteld. Ja, en het is ja, niet inderdaad. hard, het is de pride. Het is dan heb ik echt, Dankjewel je wel voor uh, wethouder. Um, Bluis. Bluis. Die dat voor gezorgd heeft. Een paar jaar geleden kreeg ik ook de ruimte in de passage. Weet je wel? Dat, uh, en de, die, wat nu afgebroken is, die ja, oude winkelpanden. Ja, ja, ja. En toen hadden we al gevraagd: God, zou dit in het Oude Raadhuis iets niet zijn voor kunst en cultuur? Uh, ja, nou, nou, tot kwam eigenlijk Hilly en Gilles en Jante. Ja. Want Hilly die, die heeft een over, geweldige nu een. ja museum nu, dat ze stoppen museum, ja, met maar ze op, heeft op, nu een museum. expositie dat je denkt, wie is dit toch te overtreffen? Het is een prachtig. Ja, afgelopen. mooi. Ja, het is, ja, de, top, de top er van de streetarts zit in het mm -hmm. museum. En er was gisteren ook een wandeling door ja, al die prachtige uh, prachtige. We waren begonnen met het kippenbruggetje uh, of kippenpad. Ja. Kippentrap. Kippentrap. En zo was het helemaal rondom. En het was uh, heel goed bezocht. Ellen Clark, die heb uh, een toespraak gehouden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 omdat jullie stopt, zijn ze eens elkaar gekomen. En het heet nu beleefd Antwoord. Beleefd hebben ja, ja. stichting. Ja. En ze geven nu een kans aan kunstenaars... om een podium te creëren. Uh -huh. Om daar te exposeren in ja. te raten. Dus je moet dan wel uh, zelf zitten. Want hoe beter het is. Want ik kan niet, omdat ik een theaterman ben ook overal staan, kan ik niet altijd daar zitten. Maar je bedoelt dat de, de kunstenaars aanwezig moeten de zijn? De kunstenaars moet aanwezig zijn, Mijn ja. moet bij eigen werk. Want je verkoopt het meeste, als mensen binnenkomen... Ja. heel veel hebben, toeristen komen binnen. Moet je, oh, jij kan het beste vertellen over je eigen ja, werk. Uiteraard. En ja. we, toen de 30 van Zandvoort kwam, in maart geloof ik. Toen zei een goh, ruimte is vrij, kan je al wat inhangen. En Donna, Donna, Donna Corbani, Cor Cor ja. de, de, de gastvrouw van Zandvoort... wil ik wel even zeggen. Als je haar ziet staan, die prachtige Californische landbouw die ze heeft. En ze pakt iedereen in. En het is een presentatrice van Op en Top. En die ging meteen de schilderij halen. Hingen vol. En de 30 van Zandvoort. En we hadden gelijk 140 tot 200 mensen per dag. kwamen er. Ook nieuwsgierigheid. We vertellen ook de historie van ook de deur van de Haltenstraat. Ja, prachtige en, deur, ja. ja, Elke keer denk ik, ik wil een beetje mm. lakken. Maar dat mag waarschijnlijk niet.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 Ja. Nou ja, goed, iedereen, alle stamboers hebben waarschijnlijk al een of het helemaal gezien of een deel gezien. Hè. Die, die, die komt er ontkomt er bijna niet nee, aan. Als nee, echt... je de zeeweg, de zeestraat ja. oplaat, uh, ja. dan zie je al de eerste dingen. Ja. Ja. Dat is helaas aan de andere kant. Maar een prachtige meel Ja, maar die, die vind ik zelf. Ja, geweldig. Ik mag geen mooi. hebben, maar die vind ik zelf ontzettend mooi. Ja, dat geloof ik. Want uh, uh, dat is die, die, die, die, die, die, die duif. Een dat, dat meel, toch? Het is een meel. Een meel, maar die... Oh, sorry, nu kom ik aan een duif met een vredesstokje, Maar die <laughs> meel, die komt eigenlijk of hij uit het raam komt. Ja, heel mooi. En dat ja. is echt dat je ja. denkt... Wat, ik vind het... Ja, daar kan ik uren naar kijken. Ja, nee, ik ben kunst naar ben. Nee, maar En je ook op het tijdfestival doen. Ja, ik wil er even, even, ja. even, even terug, want je hebt, dat, dat zijn prachtige dingen ja. die je in de buitenlucht ziet. Ja. Maar hoe maak je nou een, een, een, een uh, tentoonstelling in een, in een gebouw? Dus in ja, het komen dus, Hoe nou, hebben ze dat gedaan? Die, uh, er zijn twee uh, curators. Ja, de de, Paul Theo Stein en, ja. en, en. En die Stemers. hebben er ook uit een privécollectie een, een bepaalde topstukken daar neergehangen. En ook alle kunstenaars hebben die overal uh, door het Zandvoort hebben gehangen, streetarts gedaan, hebben ook allemaal een klein. Een, uh,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 Mijn partner, die komt uit Barneveld. Die zegt: God, zijn, bruin, zijn dat bruine ja. kippen? Weet je, dan krijg je weer die strijd. dit ja, ja. is 1988 Duitsland-Nederland. Weet je, dat blijft altijd, want daar zijn de kippen. Maar dit, dit zijn weer zo de zelfs blauwe kippen. En, de, en dat is ook prachtig, die beelden zijn. Heeft hij allemaal uitgewerkt in het klein? Ja, prachtig, en het hangt ja. ook het museum. Heel mooi. Dus voor, ja, hier ja. kan heel, heel, echt met een weggaan dat je denkt, nou, dit heb ik toch even uh, een poepje laten ruiken ja, iedereen. Ja. En het is voor de nieuwe zo hop, het is natuurlijk ook heel goed... dat die ook gaat <laughs> beginnen, maar dan denk ja, ga ik dit even overwinnen? Oh, ik zei gisteren uh, heel, uh, nauw wie gaat dit overwinnen? Uh, maar het is heel mooi, het is echt aan te bevelen. Ik vond de, de bunker tentoonstelling was al geweldig hiervoor. En dit, ja, de, de, ik, denk, ik zeg altijd, het Zandvoort Museum is een museum om van te houden. Ja, en dat ja, moet ja. ook niet verdwijnen, dat moet ook niet aan een ander pand...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 want dit is heb je een ronde arena en je hebt uh, een leuke ja. trainingscentrum wat je hebt. En eerst dacht ik nog, nou, de Kroch niet verbouwen. Daar seniorenwoning en daar het theater, maar het is te klein. Ja, en juist moet de ja. weer terugkomen. Want, en aan de andere kant denk ik, Kroch rook, die ruik, dat rook ook naar nou, het theater. dat denk ik, oh ja. ja, vind ik altijd wel heerlijk wat het oude theater ruikt. Maar dat komt nu ook en het is ook nodig voor uh, een groot theater en...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 Nou ja, die heeft ook een kunstwerk er hangen. Oh, een ja, kunstwerk Ja, dus uh, allemaal zijn dus uh, namen Banski. Hmm. Uh, ja goed, klinkende namen hangen daar. Ja, en het, mooi. Of het nou originele zijn of niet, maar het is echt... Ja. Er hangt een paar originele. Ja. En wat zeg je? Ja. Enk schief ja. Dus wel. Het is allemaal ja. dat je denkt: wauw. Weet ja. wel? En dan denk ik zo. Het is Moco. Hè? Als je het Moco kent, hè? dat is ook. Dat mm. je: denkt, dat kost geld als je daar binnenkomt. Ja. Maar nu kan je het gewoon voor je museumkaart kan je bekijken. Of 6,50 geloof ik. Hè? Ja, maar goed, 6,50 uh, maar bij Moco. Nou, mensen hebben een museumkaart. Betaal, museum, ja, dan heb je geen museumkaart. Want ja. het is een privéinstelling. Ja. Dus kom lekker met je museumkaart. museumkaart is toch trouwens aan te bevelen. Het is wel...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 Nou ja, en die maand erop is ook leuk met de Grand Prix en zo. Dus, ja, maar dat goed, dus, ja. dat gaan we Mijn weer. Dat is uh... gewoon heerlijk, ja. ja. ja. Nee, maar dat is leuk. Dat weer is een andere maand. Nee, we woon, we woon, gaan in de duinen, ja, en ja. zien al die fietsers morgen. We gaan een prachtige maand gaan, en Alles met ja. oranje fietsen. Ja, goed, en, en dan denk je, wat, wat maken we toch altijd, dat mag ik niet zeggen zeiken, maar probleem. Alles gaat op de fiets. Het ene gaat ja. naar links, het andere gaat naar rechts. Geen onbetogen woord, alles. Het nee, voetbal ook zo, we gaan van links, we gaan naar rechts. Ja, Of Europa weer. Of Europa, maar ja. dan denk je, hoe is het mogelijk? Dan, het gaat gewoon en iedereen is blij. over ja, deze 7 ja. zie je al die fietsen bellend. Ik ja. woonde bij die ecoducten... hadden ze nog een pad gedaan. We werden we gek van. Dan moest je starten en dan moest je alleen. Om 7 uur je, ja. je Maar ik denk, ja, dan bruist het. En dan denk ik, goh, maar toch, toch dat ze hier mogen ja, geweldig, wonen. En, ja, dat kan dus ook. Ja. Want we zitten met het parkeerprobleem, maar dan komt iedereen op de fiets. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. En ik denk, ja. ja. Nou ja, dat is ook heel makkelijk, weet je wel. Je bent binnen twintig minuten, zit je in Haarlem. Ja, ja door ons. Dus maar eigenlijk... we moeten wel gewoon... Zandvoort is Zandvoort en Amsterdam is Amsterdam. Dat is oh, ja. ik je Dus, dus geen voorstander van Amsterdam Bied? Nee, ik ben Preid van het gebied en Amsterdam. Maar wij hebben onze eigen identiteit. Ja, nee, ja. dat is en, waar. Nee, en, uh, nee. We hebben Haarlem ook tussen. Haarlem vind ik ook een wereldstad. Ja, dus ja. die mogen we ook niet vergeten. Nee. Heel, noem maar Kellenland. Dat ja. is een nee, mooi soort waar, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar ja, ik zal wel commentaar krijgen. Ja. <laughs> nou, dat dus kun je wel ja, nee, ja, ja. tegen toch. Uh... Maar ga naar het museum. Ga naar het, uh, uh, de expositie in de ingang in, in Ja. En het is tot en met begin augustus. Uh, de andere is tot september in het museum. En uh, ja, en ga het programma kijken op de Pride at the Beats. Daar staat alles ja, op wat er gedaan wordt. En nee, ook daar. De... en ga ook naar het museum. Want het is echt uh, ja, dat verdient ook. En uh, met dit weer gaat er een. Ja. Als je Nog niet weet wat je moet doen. En ja, het oude gemeentehuis is al in het weekend uh, ja, open, he? ja. En, en ja, in vrij, even, ja sommer, uh, uh, nu is vrijdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, ja, want je moet het bezetten. He? het zijn vijf Ja, aans. tuurlijk. En je moet er twee mensen hebben. Moet ook wel De eerste keer dat we zaten, wat druk oh, je zei toilet horen we. Ja. Ik denk, ja, ik zeg, het is geen plasdag, het is geen ja. ja, ja, ja, ja. kunstdag. Maar ja, dat doe je dan ook. En het is dan, maar dan komen de mensen toch binnen en ja. dan uh, en hoef je maar 1%. procent oh, wat leuk, wat is hier achter. Dan komen ze toch kijken. Nou, ja. dan hebben ze geplast, ja. dan, hebben ze toch, oh, dan hebben ze toch kunst gewoon gekeken. Ja, ja, misschien ja. eind van de week is er ook uh, die opbrekingen, hè, bij, want het is geen gezicht natuurlijk. Oh, God, te veel worden helemaal gek ja, je, Nou ja, wordt nee, nou, nou, niet gek van, van, maar erin. het is wel vervelend gewoon, hè. ik bedoel. Nou, ja, mensen kunnen dus bijna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 Dat is natuurlijk ook als je wel eens huis gaat verbouwen. Ja. En dan komen mensen. god, jullie schieten ook niet op. Maar dan heb je al maanden ja. ondermeld hey, gewerkt met leidingen. Ja, precies, ja. En Het meeste werk was onder grond ja. om die elektra te krijgen. Omdat ja, die zakken. Ja. Ja. Ja. Het is niet die straat op maar het moet eronder, ja, het moet ook werken. Ja. En dat is de, Maar ja, dan wil je gewoon die. die potverdorie, waarom hebben ze dat niet in februari gedaan? Waarom nou. moet het nu? Het zal maar, volgens mij tien werkdagen duren. Dus ik denk ja. dat is ook zo klaar zijn. Ja, dus uh, we moeten houden moed. Ja, ja. ja, zeker. En als zeker. we nu moeten werken met die stromende regen is dat ook niet fijn. Ja, nee, dat is waar. Nee, dan, ja. maar. En, maar, maar, gaat dat daar ook door in de winter? Of? Ja, het, gaat, we ja? Tot de, ik zit door december, januari al vol. Oh. Zo, uh, het vrouwtje het Rode gaat exposeren. Oké. Marlène Scherf misschien? Wie? Uh, Marlène Scherf. Mar ja, Mar die exploseert nu met prachtige beelden. Er zijn okay. drie beelden van er. Maakt mooie uh, beelden, ja. ja. Dit is echt. Nou, eigenlijk verdient zij uh, wel.. Uh meer eigenlijk, maar het is ja. te bescheiden. En uh -huh. Het is jammer dat ze een beetje nu niet zo goed met de handen meer kan. Hè? Okay. Maar haar beelden zijn echt werelds. Maar ze heeft nog steeds een atelier op de... Ja, ja ze geeft ja. nog wel, hoe uh, noem het, Boetseer en Jakmeijum ja. of ik wel. Ja. Maar ze, de, haar kracht op het hele bronst is, is te zwaar ja. het worden. Ja, ja, ja, en, ja, ja, ja, uh, ja. Ik hoop dat het gewoon. Maar ik, uh, gisteren zaten we met z'n tweeën dat oh. was. Okay. En mensen komen binnen en ja. die... Uh, dat, ja, dan zet, ik zeg, we moeten muziek aan zetten. We moeten Huub van de lubbe aanzetten. Van de man van de Le Mans, Dat beeld staat er dan. De vrouw. Ik zeg altijd mensen zingen. En, uh, want dus, we hebben ook één kunstenaar die zit. Uh, uh, Peter. Die heeft het schilderij moet je op, op zijn hersen drukken. En dan krijg je de hele tijd Yves Montand te horen. Oh. Ja, ja, en ja, en, en dan kom. Bij haar beeld moet je gewoon Huub van de lubbe laten zingen. Weet je wel. Ja, uh, ja, ja en prima, dat Dat geeft ook wel mooi. Die ruimte is mooi. Ja. Dus ze hebben echt twee unieke of exposities ook lopen mm. in het museum en uh, in de raadzaal. Ja, nou perfect, hoor. goed hoor. En dat is. kunst in de stal is in ieder geval goed bezig. En ja, we hebben een pluspunt natuurlijk ook. Ja, ik wou nog zeggen, wijnen ook nog. Uh, ja, bijna zee. Vergeet ik we exposeren ook. Vergeet al. Bijna zee is zo'n sport. Oh, wijnen ze, best bij Zo'n stil, ja. stil, zo stil ja. kracht die altijd Christa, altijd onsteunt, altijd en altijd op de achtergrond. Ja. Daar hebben we ook een expositie lopen. Oh, okay. nou, ja, wat leuk. <laughs> Want je krijgt natuurlijk ook een Stanford Art. Ja, dat is 12 en 13 oktober. Oktober pas, oké. Okay. Ja, ja. ja, dat is ook geweldig. En dat wordt een hele drukte. Ook een hele route ja, dat is uh, ja, waar je ja. kan lopen of kan fietsen. Nou, dat, dat zullen is, we in de toekomst uh, behoorlijk gaan Nee, dat is ook heel leuk. Stelen. Ja, is gewoon uh, uh, ook, En dat bruist ook de mensen kunnen kijken. Dus ja. uh, kunnen zien. Nou, voor een uh, kunstenaarsdorp lijkt het wel, hè? Ja, lijkt het wel. We gaan berg nou, achterna. Ja, Bergen kan niet Bergen is gesloten al. En bedankt voor ja. We hoeven later de te Zo, voor. Ja. Voor. Nou, we een stukje muziek erin ja, ja, Hartelijk bedankt je voor je weet. Ja. bedankt. En, uh, nee hoor, het ging helemaal <laughs> goed, Knickspeg. <laughs> <Christenberg>, uh, <laughs> Mag ik je hartelijk dank ja, Graag gedaan. Uh, En ik wens ja. ja. jou nog een heel goed weekend. Ja, dankjewel. En, maar, fijn voor het interview. Ja, van, en uh, wellicht tot de uh, volgende keer. Ja. Helemaal, want we blijven bezig. Dankjewel. Helemaal goed. Moestieka.